vijf uur in Montseré met het nos journaal In Brussel wordt al de hele nacht informeel overlegd... over wat er vandaag tijdens de officiële eurotop moet worden geregeld. Een woordvoerder van Europees president Van Rompuy... maakte rond middernacht bekend dat er een principeakkoord is... over de invoering van strengere begrotingsregels... om de schuldencrisis op te lossen. Maar het lijkt erop dat het meer om een intentieverklaring gaat... Verslaggevers in Brussel melden dat er door diverse delegaties al uren wordt gepraat over de manier waarop die regels moeten worden ingevoerd. Zo is het nog niet duidelijk hoe bijvoorbeeld sancties worden opgelegd aan landen die hun begroting niet op orde hebben. En er moet nog gepraat worden over welke instantie die sancties oplegt. Duidelijk is wel dat Duitsland en Frankrijk willen dat lidstaten automatisch sancties kunnen verwachten... als ze zich niet houden aan strenge begrotingsregels. Maar een aantal lidstaten onder aanvoering van Groot-Brittannië voelt niets voor die bemoeienis uit Brussel. De Nederlandse ambassadeur in Indonesië heeft excuses aangeboden voor het bloedbad in het dorp Rawagede op Java in 1947... Het is vandaag precies 64 jaar geleden dat Nederlandse militairen het dorp binnenvielen op zoek naar onafhankelijkheidstrijders. Bijna alle mannelijke inwoners werden doodgeschoten. Drie maanden geleden bepaalde de rechtbank in Den Haag dat Nederland nabestaanden een vergoeding moet uitkeren. Er is afgesproken dat negen nabestaanden elk 20.000 euro krijgen. Vandaag worden op Java de honderden doden in Rawagede herdacht. Rijkswaterstaat heeft in verband met de storm waarschuwing afgegeven voor de sectoren Schelde en Delfzeil. Op verschillende plaatsen is daar kans op hoog water. Het gaat om voorzorgsmaatregelen. Echte problemen worden vooralsnog niet verwacht. En in Nijmeiden zijn door de storm twee gebouwen beschadigd, maar voor zover bekend zijn daar geen gewonden gevallen. En dan het weer. In de ochtend is het op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag zijn er zonnige perioden, maar in de noordelijke helft van het land komen ook buien voor. Het wordt gemiddeld 8 graden. In het wekeinde is het overwegend droog en dan wordt het 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Omroep Max. <middels> Nachtzuster. Astrid de Jong. Ik zit nog een beetje te piekeren over dat, uh, dat krantenverhaal van Jo. Want die vertelt mij dus net dat als je een krant van onder naar boven doorscheurt... dat dat heel makkelijk gaat in een rechte lijn. Maar als je van links naar rechts in een rechte lijn wil scheuren, dat dat niet werkt. En inderdaad, dat komt me van papier -maché van vroeger wel bekend voor... dat er dan altijd weer zo'n uh, bochtje in zit. Hoe komt dat... Als je dat weet, 0800-1121. En meer vragen en antwoorden zijn er natuurlijk. Je kunt uh, altijd ook even mailen als je dat prettig vindt... naar nachtzusterapenstaatjeomroepmax.nl. Twitteren kan via apenstaatje-nachtzuster. En je bent ook van harte welkom op de chat. Die vind je via www.nachtzuster.net. En daar is nog een verschrikkelijk handige service op, uh, op uh, aangepast. Daar kun je namelijk alle vragen doorlezen... En dat is handig, want als je dan denkt van, goh, wat was er ook alweer allemaal... dan kun je dat daar terugvinden, www.nachtzuster.net. Maar ik, uh, ik uh, geef het ook nog even door, hoor. Want uh, ja, we hebben nog een beetje een filosofische vraag van Jasper. Die zegt, moeten we niet ophouden met voortplanten? Waarom doen we dat niet? Waarom stoppen we niet gewoon met kinderen krijgen? Dat is toch veel beter voor de planeet? Ja, ik zeg dan de basis van ons bestaan is om ons voor te planten. Dus, uh, maar misschien denk jij daar heel anders over. Bel me even 0800 1121. Robin wil heel graag weten hoe het werkt. Dat als je uh, uh, uh, vlak voordat je doodgaat. schijnt je hele leven nog één keer als een flits aan je voorbij te trekken. Hoe werkt dat? Hoe kan dat? Dat je zomaar opeens weer beelden hebt van heel vroeger. En is het echt waar? Heeft iemand het wel eens meegemaakt of daar iets over gehoord? Een bijna doodervaring gehad en toen wel die hele film meegemaakt? Of uh, iemand anders daarover horen vertellen? 0800 1121. Ook de vraag van Jasper, hoe gaat het met de storm? Dus uh, zijn er nog toevoegingen op het nieuws? En heb je ergens iets bijzonders meegemaakt met de storm? En is het bij jou nog heel heftig, laat het dan ook even weten via 0800-1121. En Jo wilde ook graag weten waarom een sleutelgat onder de deurkruk zit. En niet erboven, want dat vindt zij handiger. Mocht je daar een antwoord op hebben, laat het ook even weten. 0800-1121. En we hoorden net Evelien met het liedje Het Hert, wat dus het hart van een dorp betekent. En daarna hoorden we haar een stukje Someone Like You doen van Adel. En als je Adel eenmaal een stukje hebt gehoord... ja, meestal wil je dan het hele liedje even horen. En dat doe ik dan graag voor je. Adele is dit op Radio 1. Bij Max. Ha -ha.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 Nothing compares Het nadeel van die uh, makkelijke stem van Adel... dat iedereen denkt dat hij het ook kan. En Evelien kan het ook, maar er zijn ook heel veel mensen... waaronder ik, die dan in de auto dit mee zitten te zingen... omdat we denken dat we het ook kunnen. En in mijn geval weet ik zeker dat het niet zo is. Goed, Adel dus, en Someone Like You. Ik uh, heb nog een crypto. uitje dat bij vissen in trek is... Ik vind het echt een hele leuke deze keer. Uitje dat bij vissen in trek is. En de oplossing moet bestaan uit twaalf letters. En die kun je doorgeven via 0800-1121. Dus een uitje dat bij vissen in trek is. Ik, ik denk dat die te doen is, maar ja, ik zie het antwoord erbij. Hè? Dus twaalf uh, letters 0800-1121. Ali, een hele goede morgen. Goedemorgen. Jij moest lang wachten, hè? Ja, ja. Sorry daarvoor. Ja, soms ja. komt er van alles tussendoor. Wat, uh, wat kan ik voor je doen? Uh, er werd gevraagd naar uh, waarom of er een sleutelgat niet boven de deurkruk zat. Ja. Maar dat is wel degelijk zo, want ik heb dat hier ook aan de voordeur. Heb je je sleutelgat boven je kruk zitten? Ja, ik heb uh, zelfs een klink aan de buitenkant. Oh ja. En er zit een sleutelgat boven? Ja. Hm. En, uh, uh, en dat, ja, dat komt. Ik woon in een wijkje met 16 huizen en daarin zijn woningen. bejaardenwoningen. Ja. En in die daar zit aan de buitenkant een gewone klink en daar zit het sleutelgat boven. Nou, en dus, zou dat dan speciaal gedaan zijn omdat het makkelijk is voor ouderen? Ja, ja. en ik kan de deur dus ook niet uh, dicht trekken dat ik er dan niet meer in kan. Oh, nee, dus, je, moet, je ja, kunt het is hem dicht. Ik weet niet dat ik zo, zo oud ben, maar. Nou, oudere... <laughs> dat zou voor mij ook makkelijk zijn, kan ik je vertellen. Oudere mensen die kunnen zich dan niet zelf buitensluiten. Maar dan krijg je dat je dus. Want dan, dan doe je de deur dus dicht. En dan moet je hem nog. Het lijkt een beetje op een winkeldeur dan. Dan moet je hem nog ja. met een sleutel dichtdraaien. Ja, ja als je weggaat, wel. Maar da, dat lijkt me dan voor oudere mensen iets wat je gaat vergeten. Nee, want dan heb je de sleutel toch al bij, hè? Ja, precies, maar dan vergeet als... je, hem op, je vergeet hem op slot te doen. Ja, maar als je weggaat, ja. dan moet je toch de sleutel meenemen. Ja. Maar goed, je, je, je, bent, aan het, je, je, je bent je spullen aan het... Uh, dus je, je doet je sleutel in de tas en de telefoon in je portemonnee... en je gaat naar buiten en ja, je vergeet hè? hem op, achter je op slot te doen. Ja, nee, is mij nog nooit overkomen. Ik zal niet vragen waar je woont, want ik breng nu mensen op idee... om dat iedere keer even te gaan checken, natuurlijk. Maar dat, ja, dat zou het nadeel voor mij zijn, dat ik dan vergeet de ja, deur in slot nou, te draaien. Ik moet eerlijk zeggen, ik ga wel eens, als ik uh, bij de auto ben of al in de auto zit... nog even terug om te, om voelen, te voelen of ik het wel op slot gedaan heb. Ja, ik ken ook mensen die hebben echt twee, drie sloten op hun deur zitten. Die draaiden al die sloten nog even op slot ja, voordat ja, ze. Het is ja, maar net ja. waar je woont, natuurlijk. En hoe je ja. dat. Uh, ja, maar zit maar... Ik kreeg ook nog via de Twitter door. Dat had ik helemaal niet bedacht. Maar als die boven de deurkruk zit, dat dat vaak voor kinderen en kleine mensen heel onhandig is. Ja. Ja, dat weet ik niet. Ik vind het uh, ja, wel makkelijk. Ja. En je komt niet als je de sleutel omdraait met je hand dan steeds nee. tegen die deur? Nee, nou. nee. tenminste niet hinderlijk. Maar ja. nee. want ja, Als je hem eronder hebt, dan denk ik ook dat je wel uh, er nee. tegenaan komt. Nee, want je draait bijna altijd rechtsom. Ja, ja. ja dat is nou ook het geval natuurlijk. En dan kom je... ja. maar, maar goed, als het werkt, werkt het. Dus, uh, maar ze ik... zijn wel veel duurder. want uh, oh. Dit zijn uh, woningen van de woningstichting. Ja. En uh, was, toen ze gebouwd werden, was er een commissie van dames... die zich bezig gehouden met, hebben met de efficiëntie van de indeling. Ja. En die hebben daarvoor gepleit dat er in de bejaardenwoningen... dat sleuzelgat erboven kwam. Eerlijk waar? Ja. Het is dus helemaal geen gek idee van jou, hè? Nee, nee. En wat nee. hebben ze nog meer voor efficiënt dingen dan in dat... Uh... Uh, Als je aangeeft. Ja, Troevere tegels op de badkamer. Vind en, ik ook heel handig. En, en ja, het aanrecht. En het ja. aanrecht, dat zit in de meeste huizen toch? Ja, maar de plek. En, oh. en uh, ja, uh, we konden toen kiezen hoe hoog we het wilden hebben. Het zijn wel praktische dingen. Je hoeft niet te vertellen waar precies, want dan, uh, want dan gaan mensen voelen aan je deur. Maar in welke, welke, welke stad is het of dorp? In Gelderland is het. Oh, in de, ergens. De, de, de ergens, ergens in Gelderland. Gelderland. Nou, ik, ik, het klinkt heel goed. Het klinkt in ieder geval alsof er danig rekening is gehouden met de bewoners. Ja, is ook. En blijkbaar is het voor veel mensen toch inderdaad onhandig, zo'n sleutelgat. Dus dan weten we nog niet waarom het meestal onder de deurkruk zit... maar dat uh, horen we vast nog wel. Nou, ja, ik denk dat het een kostplaatje is. Ja, nu? Ja. Maar ja, ooit is er gekozen voor dat als de ultieme plek voor een sleutelgat. Ja. ja, ja. Iemand ja, heeft gedacht van nou, weet je, het is vrij handig... om dan de, de brievenbus in het midden van de deur te doen en de deurkruk aan de kant van waar die open gaat en dan daaronder een sleutel gaat. Iemand heeft bedacht dat dat handig ja, ja. was. Ja, ja. Goed. Dankjewel Ali. Ja. Oké. Okay. Goeiedag nog. Tot thuis. Dag. Doei. Tom. Met Tom. Hi. Tom. Wat kan ik voor je doen? Ik wil een oplossing doorgeven. Nou, geef maar door. Over de uh... Papiertjes die niet van links naar rechts en wel van boven naar onder kunnen worden doorgescheurd. Ja. Dat heeft te maken met de vezels die in het papier verwerkt zitten. Ach, ik zie het nu ook. Dan weet ik niet wat je allemaal ziet. Nou, ik scheur net een papiertje doormidden. En je ziet eigenlijk gewoon een beetje de vezels van het papier... allemaal in de lengterichting lopen. En als je de andere kant op doet, dan lopen ze in de richting. Nee, maar in de bredere richting lopen ze... Nee hoor. Jawel. Nee. Ja, dan... dan ja. Dan dus... lopen ze in de andere richting. Nu gaan opeens mijn papiertjes ook niet meer recht. Dus de, de stelling van Jo komt nu ook helemaal uit. Oh, maar er zitten gewoon vezeltjes in die één kant op worden gekamd in een papiertje. En bij A4-papier, dat is wat luxueuzer papier, daar zijn ze wat fijner verdeeld... En dan kun je ze van links naar rechts en van rechts naar links kun je dan vrij recht scheuren. Uh, oh, ja. Maar als je een ouderwetse krant dus bij de hand zou hebben, ja. die heb je nu blijkbaar niet. Nee hè, dat is ja. toch een beetje gemis. Ja, maar die heb je misschien later op de dag wel weer. Als het mooie radioprogramma helaas weer voorbij is... Ja, dan ga ik zitten scheuren. Dan ga je zitten scheuren en zul je zien dat je een krant wel van de ene naar de andere kant kunt doorscheuren, maar niet van de andere naar de ene kant. <laughs> dat is nog eens een duidelijke uitleg. Hoe weet je dit, Tom? Um, omdat ik al een paar jaar meeloop op deze mooie aardbol. En ik heb het ooit gehoord van een mooie gochelaar, weet ik veel, Hans Kazan, Hans Klok, weet ik wat dat allemaal is. Dus allebei mooie goochelaars, ja. ja. En die hadden dat in een van hun shows ooit gedaan. Ze hadden allemaal A4 grote papiertjes neergelegd. En zo van, kijk haha, ha, kunt u dat wel of kunt u dat niet? En ik kan het wel en u kunt het niet haha. Ha, ha. Dat had dus met de vezels te maken van die, uh, het krantenpapier dat ze uh, voor zich hadden. Alleen ze hadden het per ongeluk stiekem ooit net andersom weggeknipt. Ja. Zodat die mensen dachten van, ja, dat kan ik ook <lacht> Nou, wat ja. grappig. Ik vind het wel een leuk gegeven. Ik ga het onthouden. Het is altijd leuk op kinderfeestjes. Juist. Nou, ja. dat vind ik een leuk, uh, hoe heet het, uh, daar kun je wat leuks mee doen. Ja, dat gaat helemaal goed komen. Dank je wel, Tom. En nog even hulde aan die mooie Limburgse mevrouw die geen uh, Limburgs kan zingen, maar wel kan spreken. <laughs> dat uh, vond ik erg leuk. Ja, was het leuk om te horen? Ja, natuurlijk. Kon je het liedje ook volgen? Ja, natuurlijk. Ik wel. Ja, nee, dan, dan is het toch nog uh, in ieder geval heel goed besteed geweest aan een bepaalde, uh, bepaald stukje Nederland. Welk stukje Nederland? Hetgene dat het verstond. Goed zo. Dankjewel Tom. <laughs> Dag. Kees, goeiemorgen. Goedendag. Hallo. Hoi. Nou. Ja. Ik vind het een beetje jammer. Ja, sorry. Ja, ik vind het niet zo makkelijk maken. Ja, maar ik vond hem zo leuk. Ik denk het lijkt ja, me zo leuk als al... mensen er een uur over na moeten denken welk uitje bij vissen in trek is van twaalf letters. Ja. ja. Zal ik weer ophangen dan? Dan ja. ben je nog een keertje mogen raden. Zullen we doen? En dat ik dan gewoon straks bel? Ja, dat is ook goed. Dat we de spanning. Nee, maar het kan niet. Want uh, dit, het uur tussen vijf en zes. dan bellen er altijd. Uh, nou ja, eigenlijk het half uur tussen vijf en half zes. <lacht> dat, wat gebeurt er bij jou? Ik, ik ben aan het werk. Oh, oké. Okay. Nee, hmm. tussen vijf en half zes. dan zijn er altijd veel mensen die naar bed gaan. en mensen die nog wakker worden. Dus dat is altijd een rustig uurtje. Ja. En dan roep ik op voor, voor het cryptogram. En dan gaan mensen allemaal bellen over het cryptogram. Maar in dat half uurtje kunnen dus geen vragen en antwoorden door worden gegeven. Want we hebben maar één halve telefoonlijn... Dus dat als, als we te lang wachten nu... dan blijven mensen maar bellen met de oplossing... en dan uh, kunnen er geen vragen en antwoorden meer worden. En we moeten nog nee, wat nou, antwoorden we, hebben voor zessen. Dus nou, praktisch dus, gezien is... Dan moet ik de oplossing ja, geven. Het is goed, de, de, goed dat je belt. Precies Sorry op het goede moment. Hm. Wat is een uitje dat bij vissen in trek is van 12 letters? Bij mij is het een schoolreisje. Leuk, hè? Ja, hartstikke leuk. Ja, ik zie het helemaal vol. me. Ik hoef ze er ook niet over na te denken, eerlijk gezegd. Want jij dacht, vissen die zwemmen in een school en een uitje is een reisje? Ja. Waar komt die trek dan? Oh, dus ze trekken natuurlijk in een school. Ja, en, en het, uh, het uitje zo, die, die, de reisje. is ook een reisje. Ja, het is eigenlijk ook een heel eenvoudig. Schoolreisje ja. is goed. Um, Dank je wel. Kees, had jij al een keer eerder gewonnen? Nee. Oh, er staat niets van bij. Was een andere Kees dan? Oh, gelukkig. Dan, ja. Dan kan ik gewoon weer. Meestal maak je ze heel moeilijk en dan kan ik ze niet raden. Maar deze die, die schoot me zo in één keer te binnen. Ja, dat is, dat, maar dat moet je vaak hebben met crypto's. Ja. Maar dan kan ik je namelijk gewoon iets, wat oude meuk opsturen. Dat, dat ik niet bang hoef te zijn dat je weer precies hetzelfde krijgt. Nee, we, en anders ik heb zo'n slecht geheugen, en dan kan je gewoon dezelfde opsturen. <laughs> dat, dat valt me nog niet eens op. Dan weet je het niet meer. Uh, nee. Kees, wat is je achternaam? Dodeman. Kees Dodeman. En waar kom je vandaan? Witteveen. Het is wel een wel wel prachtige naam. Kees Dodeman uit Witteveen, dat, dat, even dat, dat je even dat eremoment hebt gekregen. Dat je ja, wel de ik, hele dag wordt aangesproken door mensen die toevallig ook wakker zijn om ja, 20 minuten ik, over ik, vijf. Ik, ik doe straks hetzelfde als jij. En ik ga gewoon lekker naar mijn bed. Uh, Heerlijk, om hè? Om u wachten. Nee. Want wat was jij aan het doen? Want ik hoorde bij jou een volledige... Ik, volledig, ja, uh, ik rijd uh, auto om de hele Ah, Jij denk ik zeg meteen, wat ik voor voordat we daar weer problemen ja, ik, mee krijgen. Ik zit nu niet in de vrachtwagen, dus je hoeft het niet te raden. En geeft, het wel, eens, geeft het wel eens problemen dat je dode man van je achternaam heet? Uh, alleen op begrafenissen en zo. <laughs> dat, uh, dan, dan durf ik niet mijn volledige naam in het uh, condoliansboek te zetten. Oh, wat erg. Dan ga je te condoleren en dan schud je iemand de hand en zeg je dode man. Ja, nou, <laughs> dan zeg je meestal alleen ja, gecondoleerd. En... Ja, heel verstandig. Mijn volledige naam had ik niet uh, in de boeken dan. Nee. Maar het, is het ooit wel eens gebeurd dat iemand je volledig misbegreep? Uh, nee, wel van uh, zorg dat je achternaam niet waar maakt. Of uh, oh, ja. van uh, je zorg dat je achternaam wordt. Oh, ja. dat, dat zal ook nog wel eens gebeuren, maar uh, voor de rest gaat het vrij neutraal. En ben je getrouwd? Niet meer. Oh. Ja. Want die, en, en heten zij toen ook even dode man? Ja. Wel apart. Heb je veel familie die Dodeman heet? Nou ja, ik heb zelf uh, drie zussen en een broer. Oh ja. En ja, er hangt nog van alles aan vast. Het, het is niet een, een echt heel onbekende naam in Noord-Holland, in ieder geval. oké. Oh, okay. Ik had hem nog nooit gehoord. Maar je hebt dus zeg maar alle mensen die Dodeman man heten, zijn wel allemaal familie van elkaar. Nee hoor. Oh, dus nee. jij? Je... Oh. oh. Ja, of je moet terug naar Adam en Eva. Dan, ja, in de, in de oorsprong Ik heet de jong. Dus in de oorsprong is ook iedereen die de jong heet familie ja. van mij. Maar nou ja, ook niet helemaal als je nee, dat doet, nee, nee, er zijn verschillende takken. Ja, goed. Sorry. Ja, ik, ik vind dat dan interessant. Dodeman, ik vind het een aparte naam. Maar uh, dankjewel ja. Kees. Ik stuur je wat okay. op. En uh, we ja, onthouden het, het schoolrace. ik ga staan en uh, ik merk ja. het wel. <laughs> Oké, okay, dankjewel hè. Oké. Okay. Dag, hoi. Doei, tot ziens. Hoi. Jan. Ja. Hoi. Goedenavond. Wat kan ik voor je doen? Nou, ik hoorde net een uitleg over het schuureffect van een krant. Ja. En ik kan daar een volledige toelichting op geven. Nou, graag. Het, eh, het heeft inderdaad te maken met de vezels, maar looprichting, dat is de juiste benaming van eh, papier wat gemaakt wordt. Looprichting. De looprichting, ja. Je ja. kunt je voorstellen dat er een, een, een, een eigenlijk een lopende band is die. Uh, ja, papier is uh, in het begin 90% water en de rest vezel. En die vezel gaat zich richten in de looprichting op de band waar papier gemaakt wordt. Dat betekent als je uh, in de looprichting scheurt, dat hij rechts scheurt, met of meer. Ga je tegen de looprichting en dus van links naar rechts wijzen, spreken. Dan gaat hij zwabberen. Ja. Als ik daar een voorbeeld moet geven wat voor de mensen duidelijk is. Ja. Op een stukje golfkarton. Ja. ja. En je vouwt het golfkarton in de richting van de golf. Ja. Dan klapt die mooi recht Ja. Naar binnen. Ja. Nu je dat tegen de golf in, ja. dan wordt die bocht, of althans die, die, die vouwlijn, die wordt heel duikelijk. Ja. En dat is dus bij papier is dat zo. En op een gegeven moment had de persoon die belde, die uh, had het over. Uh, Luxe papier, wat dus allebei de kanten komen gescheurd worden. Dat heeft niet te maken met de looprichting... maar dat heeft te maken met het feit dat het papier heel vaak gerecycled is. Ja. Dan wordt de vezel heel kort. Ja. En dan kun je hem dus links en rechts scheuren. Of van boven naar beneden. Dat heeft geen invloed. Maar is dat dan luxe papier? Of is dat dan juist... Nee, luxe papier is gewoon... dat, dat wordt een beetje veredeld en daar zit het misschien wat... Eh, maar over het algemeen wordt papier eh, heel vaak gerecycled. ja. En uh, hoe vaker je recycelt, hoe korter de vezel wordt. Okay. Uiteindelijk worden dat allemaal korreltjes. Die worden bij elkaar gehouden door een soort, uh, soort lijn. En uh, dat, dan, heeft er, dan heeft de looprichting geen, uh, geen invloed meer. Oké, okay, dus als je zeg maar vers papier hebt, dan is, heeft het veel looprichting. En als je wat ouder, vaker gerecycled papier hebt, dan, he, dan heeft het korreltjes. Dan, ja, ja zo, uh, zo kun je het eigenlijk zien. Nou, ik ben weer helemaal bij. Dankjewel. Ik wou we wel nog een opmerking maken over uh, Evelien, dacht ik. Ja. En het liedje wat ze pas per uh, de zoveelste december mag laten horen. Ja. <laughs> ja, luisteren. Het is te horen dat ik uit Limburg kom natuurlijk. Ja. Maar dat zijn afspraken. Als je aan een liedjesconcours meedoet... Ja. Dan voorkomen ze daarmee dat A, ah, de anderen nog insturen met uh, teksten uit liedjes die uh, te horen zijn geweest. Ja. Bovendien, bovendien, bovendien wordt het uh, meer commercieel. Vroeger kon je bij het Songfestival... mocht je ook niet voor een bepaalde datum nee. het liedje draaien. Ja. Nou, dat geldt voor het liedjes ook. Oké. Okay. Ik moet het wat serieuzer nemen, begrijp ik. Het, het, het, het carnavalsvieren is, is zeer serieus. Ja, nee, daar weet ik alles van. Daar kom ik niet aan. Ik nee. ben een keertje mee geweest met mijn collega van Radio 2, Sander de Heer... in Maastricht. Mm. Ik zeg... respect ja ja nee, dat, nee. dat is feesten met de grote F, dat begrijp ik. En ik, ik heb ook wel eens iets meegekregen van het carnavalsvieren in Venlo. Ja, man. Met de vaste avond en allemaal dat soort dat dingen. Vanavond, ja, ja. Dus ik, ik begrijp, ik kom er niet aan, maar ik begrijp nu ook, liedjesconcours, ja, even tot wachten de tot... Ja, Oké. Okay. Ja, dat is zelfs in het verkeer, hè. In Nederland rijden ze allemaal rechts. Ja. En wil je links rijden, ja. dan is dat erg moeilijk. Dat begrijp en... ik. Als je dat niet kan, dan moet je niet in het verkeer gaan. Zo is het met liedjes, liedjesconcours ook, vind ik. ik. Ik hou me even uit het uh, verkeer en ik dat draai hem na 19 december. december. Ja, precies. Ja, kun je nu nog even iets zeggen over papier? Want ik heb een heel mooi liedje uitgezocht... Waar, waarin, waarin uh, het over scheuren gaat... Scheuren. Maar, scheuren, maar ik draai altijd een liedje naar aanleiding van het gesprek. Maar nu hebben we het weer over uh, carnaval. Dus dus, de, en, maar ik wil graag dat liedje, dus we moeten even weer over papier... <laughs> dus zeg maar gewoon... Ja, maar. Ik hoop nu dat alles duidelijk is over papier en scheuren. Daar ja, is geen spel tussen te krijgen. Dankjewel, Jan. Ja, nou, wat moet je nog weer uh, van het papier weten? Nee, ik weet genoeg van het papier. Oké. Okay. Dankjewel. Goeienacht. Zo leuk, want Jewel die zingt in het liedje You're Tearing Me Apart. En dan moest ik aan denken met dat scheuren, vandaar. Jewel. Voor Games. You took your and stood in the rain You were always crazy like that Watched from my window. Always felt I was outside. Drummed my guitar Well excuse me Guess I'm mistaken you for Thank you. Je blijft het. 0800 1121 is het nummer dat je nu nog kunt bellen als je antwoord weet op de vraag waarom we eigenlijk niet ophouden met ons voor te planten met de overbevolking en uh, de toestanden met het milieu. Uh, de vraag, uh, hoe werkt het dat je je leven aan je voorbij ziet flitsen? Dat is een veelgebruikte term, maar hoe werkt het dan precies? 0800-1121, als je dat toevallig weet. En een stormupdate zou ook fijn zijn. Mocht je iets meemaken rondom de storm, mocht je naar buiten kijken... en een halve weg zien waaien, laat het even weten. 0800-1121. Hallo, met wie? Ik spreek met Ton. Hallo Ton, hi. Goedenacht. Om te beginnen wil ik je compliment maken. Oh. Want je moet zoveel doen en de radio <laughs> bedienen, met mensen spreken. Je, je, je hebt naar Twitteren, je hebt je e-mail te lezen. Nou, ik vind het grappig dat je het allemaal tegelijk kan. Nou, ik vind het zelf ook wel eens tegenvallen. <laughs> ik kan ik me voorstellen. <laughs> ja. ik, heb een, uh, ik heb je al twee e-mails gestuurd. Uh, vanaf toen ben ik gaan bellen, vanaf half vijf. En ik heb je eindelijk om uh, kwart over vijf bereikt. <laughs> ja... Het is druk, hè? Ja. Ja, je doet je best, liefde. Maar heb jij twee e-mails gestuurd? Want ik heb net de hele mailbox doorgekeken. Ja, ik heb er twee gestuurd. Eentje om uh, even voor vieren, twee voor vier en eentje om uh, half vijf. Oh, volgens mij zijn we dan nu aan het proberen je terug te bellen. Nou, ik, dat is niet nodig, want je hebt handen een Ja, dat is misschien wel zo praktisch. Ja, uh, vertel, vertel. Ja, ja, ja, oh, heb... wacht even, maar jij bent keer door een keer uh, door een taxi geschept. Ja, daar ga ik het over Kijk, hebben, want ik denk dat ja. dat het belangrijkste is. Ja. Een, want daar heb je nog helemaal niks over gehoord, namelijk. Nee, precies, dat klopt. Dus uh, ik, had, ik heb niet een oplossing voor het antwoord. Ik heb wel een aantal opmerkingen. Eén heb ik in mijn brief geschreven, de andere ga ik je zo vertellen. Ja. Uh, ten eerste, ik ben op uh, zondagavond uh, 4 januari 1998 door een taxi geschreven op het Rokin in Amsterdam. En ik had echt heel goed lopen uitkijken, echt. Want ik kwam achter een tram vandaan en ik keek dus echt zeer goed naar rechts en links... Ik zag niks aankomen. Maar ja, ik liep op slippers, dus ik keek vooral waar, waar ik liep, want dat waren allemaal remrails. En opeens zag ik een bumper rechts bij mijn been, Ik denk, oh god, nou is het geweest. Echt heel broodnuchter, niks ja. flitsen. Ja, oh, okay. toen wel, van het leger, die, die advertentie van als, het, als je het leven aan je voorbij flits, zie je dat je er wat gemaakt hebt en zo. Nee, ik was broodnuchter. Ik denk, nou, ik ben ja. er geweest. Jammer. Ik vind het leven zo mooi. En toen? Maar vervolgens, het was wel januari, ik had een hele dikke winterjas aan. En mijn petje onder en mijn capuchon op, want het was koud. En ik bons met mijn hoofd op het vooruit. Ja. En mijn petje en mijn capuchon, die duwen zo een bril van mijn gezicht af. Dus ik kreeg geen glas in mijn ogen. En het veerde. En toen dacht ik: ik heb nog een kans. En het volgende dat ik weet is dat ik naar mijn slippers en mijn bril loop te zoeken. Ja. Maar als je buiten bewustzijn bent. Dan is de tijd vanaf het moment dat je buiten bewustzijn raakt, ervoor en erna ongeveer evenredig. Dus vanaf het moment dat ik gevlogen heb, ja. totdat ik op de grond kom, dat, dat ben ik kwijt. Dat heb ik gewoon niet. Ja. Maar ik was ook toen ik bij kwam weer broodnuchter en ging op zoek naar mijn slippers en mijn bril. <lacht> dus dat flitsen klopt bij mij in elk geval op dat moment niet. Nee. En, en hoe was het dan nadien? Had je nog iets uh, gebroken, geschaafd, gekneusd? Nou, ik was enorm gekneusd aan alle kanten. Ik had niks gedronken, ik had alleen maar cola gedronken die avond. Ja. Dus het kan niet aan de alcohol liggen. Nee. Nee, ik, ik, ik gooi het op mijn winterjas en uh, verder, um, ja, weet ik veel wat, we noemen het toeval, goddelijke ingrepen. Nou, wat iedereen maar wil, uh, wil roepen. Dat je het gered maar, uh, ik, hebt, ja. Ik kwam goed terecht en ja. ik, ik ben gunstig terechtgekomen te en... Uh, ik was wel aan alle kanten gekneusd en, en noem maar op. Ja, maar goed. Geen... Mijn bloeduitstorting en gekneuzen en gebroken ribben, maar dat is allemaal goed gekomen. Maar geen film die, die eventjes aan je voorbij trok. Maar nee, heb je dan nog wel daarna gedacht van... Goh, ik, ik, ik dacht nog, jammer, het leven is zo kort, nu is het opeens voorbij. Dus misschien zijn er nog dingen die ik nu maar eens even moet gaan doen. Nee, nee, het was... Nee, ja, er zijn niet dingen die ik nog kan doen... Er waren wel dingen die ik zou willen over zou overkomen. Ik zou graag een liefde willen hebben. Maar oké, okay, dat, uh, ja, dat heb je me in je leven. Wat zou je graag willen hebben? Een liefde. Een liefde in je leven? Ja, natuurlijk. Oh, dat moet toch ook wel te regelen zijn? Nou, ik ben nou 60 en ik heb er nog niet ontmoet, hoor. Oh, dan wordt het niet meer dan. Ik heb kunnen vinden waar ik me vanaf kan plukken. Ja, ja, maar als je 60 ja. bent... Oh, het moet ook een hei zijn? Ja, wat mij betreft een hij. Oké. Okay. Ja, als je 60 bent wordt het wel lastig, hoor. Want dan ben je al zo... In je eigen maniertjes, in je eigen dingetjes, om dan nog iemand te vinden die... Uh... Ja, dat wordt gewoon lastig. Ja, dus dat, dat is uh, pittig. Maar ik heb verder echt een mooi leven, hoor. Ik bedoel, je kan niet alles hebben in je leven. Ik heb <laughs> zoveel andere dingen die mooi zijn. Ik heb een prachtige familie. Ik heb een geweldig grote goede vriendenkring. Ik heb een leuk werk, noem maar op. Dus kom op, he. En ik leef in een rijk land. Ik ben dus redelijk gezond. Dus kom op. Maar oh. heb, je de, heb je dan nooit een liefde gehad? Jawel. Jawel. <laughs> maar ik wou ook nog even iets toevoegen. Ja. Want uh, ik heb ook een broer die heeft het ernstiger getroffen dan ik, die kreeg een klapband en zijn veiligheidsgordels werkte niet en die zit met een dwarslees in zijn rolstoel. En die heeft ook nooit het leven aan zich voorbij zien trekken. Oh. Dus ik vind het toch wel een toevoeging die erbij hoort. Ja, nee, ja, absoluut. Want uh, in je eentje ben je nog geen bewijsmateriaal, maar een uitzondering. Maar met twee wordt het toch wel een beetje... Ja, familiair. Het is Ja, ik, het, ik, ik wou net zeggen, het is wel genetisch bepaald dat jullie op een gegeven moment ergens onder... Uh, maar, maar het is, um, als, als jullie dat allebei niet gehad hebben, dan vraag ik me wel af... Het heeft wel die hele lange witte gang en zo gehad. Met Echt waar? Ja, daar heeft hij alles over verteld. Hij, hij heeft namelijk twee keer een dwarslazing gehad. Eerst had hij het ongeluk. Ja. Het was op uh, één dag voordat de Berlijnse muur viel. En uh, de volgende keer was op uh, kerstnacht, of kerstnacht zelf. Toen werd hij verkeerd in zijn stoel gezet en toen brak hij opnieuw de nek. Jeetje, echt? Ja, ja, die heeft echt een, zijn dwarslazing is compleet. Maar... heel compleet. maar. Heel veel mensen hebben nog een rest. Er was een jongen die heeft een hogere dwarslezen als hij. Die was toen student, ook in die tijd speelde dat. En die jongen kan gewoon trappen lopen en alles. Die oh. loopt. Oh. Ja, je moet, wat dat betreft is het vaak heel erg pech of mazzel hebben, hè? Ja, echt. Ja. Echt heel erg. Echt, daar heb ik genoeg van mee, mee gekregen. Niet meegemaakt, want ik heb het zelf ja. niet, maar wel gezien. Maar jij vertelt nu, want je hoort het vaker... dat mensen die dan een bijna doodervaring hebben... Die, dat die een tunnel en licht en dat soort dingen... Ja. Ja, ik ben wel bang om dood te gaan. Ik ben absoluut niet bang om dood te zijn. <laughs> het moment lijkt me heel naar. Ja. Dat lijkt me heel naar. Nou, oh, daar zit wat in. Als je, je helemaal dood bent, en maakt en het niet uit. Het, hm. Ik heb een bloedheid, al een pijn. Ja. Maar ik ben absoluut niet bang om dood te zijn. Ik ben, wel, huh. ik ben er zelfs nieuwsgierig naar. Hm. Maar, ja. Maar dan verwacht je ook dat er iets is. ja, ja. Ja. ja. Uh. ja, ja. En dat iets is, dat wacht even, dat is wel heel anders als we nu beseffen. Ik bedoel, dat, je wordt onderdeel van het grote al of zo. Het punt is, wat, wat mij zo intrigeert aan het leven is, op het moment dat wij als mensen, en voor dieren kaart, en planten kan ik niet spreken, en voor stenen al helemaal niet. Maar wel voor alle mensen? Maar voor mensen, mensen ja. hebben bewustzijn. Ja. Wij zijn ons bewust van onszelf. Ja. En wij kunnen erover reflecteren, wij kunnen daar... Van alles en nog wat mee. Ik, en, en je doet ervaringen op in je leven. Ik geloof niet in reïncarnatie. Maar ik geloof wel dat als ik doodga, dat Ik geloof niet dat mijn lichaam alleen maar afsterft. En dat er met alles wat er van mijn geest is, dat er niks mee gebeurt. Nee. Ik noem het maar opgaan in het grote al, verder weet ik het niet. Nou, dat klinkt mooi. Maar ik zeg, ik, ik, want ik daar benieuwd naar. je hoort altijd inderdaad van, van die tunnel en dat licht... dat zijn zulke ja. algemene beelden, die hoor je zo vaak... dat je denkt, van, dat nou, moet bijna wel waar zijn. Nou is hij nooit bang geweest als hij weet hoe vaak ik hem voor een auto weggetrokken <laughs> heb. Hij was nooit ergens bang voor, maar hij keek ook nooit uit, hoor. Hij is zeven keer bijna verzopen. Hij is op dezelfde plek na een jaar... door dezelfde man uit hetzelfde water gered. Gookter <laughs> is altijd... hij heeft altijd van alles Daar is nooit bang geweest. Ik ben wel, heel, ik ben een, ja, wel een heel bang type. Maar m, hij heeft daar zo vertrouwen in. Ja, daar geloof ik in. Nou ja, ja het is niet zo goed afgelopen. Nee, voor mij is het niet afgelopen. Nee, voor, is he, voor hem is het niet zo moeten goed. moeten begraven. Ze oh. was 91. Ja. Ze is er. Ja. Ze is er. Hmm. Maar, maar uh, ik wil nog doen, heel even, want Ton, ik probeer een punt te maken. Oh, oké. Okay. Ja. Uh, nee, uh, uh, uh, uh, dat licht en die, die tunnel... Landen. Nee, een... laat me nou even. Oh, sorry. <hullig> NOT <Property> dat, <mel entrada> dat licht en die tunnel is een algemeen beeld. Dat hoor je heel vaak dat je denkt, het zou bijna waar zijn. Maar die film, die le dat leven dat als er film aan je voorbij trekt... is ook zo'n algemeen beeld. Ja, klopt. Nou ja, ik kan je daar alleen maar zeggen, ik was broodnuchter. Echt. Het is, volgens mij willen wij gewoon graag het idee hebben van als het afgelopen is... dan krijgen we nog even een samenvatting. Het zou kunnen. Het zou mooi zijn misschien. En mijn leven is mooi, vind ik zelf. Hallo, ben je er nog? Ja, ik hang aan oh, je lippen. Okay. Sorry, ja. Peter, ik ben echt totaal snel. Pardon. Nee, ik, nee ja, ik denk dat mensen dat willen. En mm, ik heb die behoefte denk ik niet. Mijn leven is mooi. Ja. Ik vind het leven mooi. Nou, dat is prima. Had je ik, verder ik, nog ik iets, Ton? Ja? Had je verder nog iets? Ja, ik denk dat ik het ook even over die bijstand wil hebben. Ja. Want ik weet uit ondervinding van een vriendin van mij, en ik wil daar verder liever niet diep op ingaan, maar je mag minstens zoveel geld op je rekening hebben dat je je eigen uitvaart of begrafenis of crematie ja. kunt bekostigen. Dat heb ik vaker inmiddels gelezen in de, op de uh, Twitter en in de, in de mail. Oké, want vind het wel een waardevolle... Ja. Informatie voor mensen. Het wordt een karige uitvaart voor iets meer dan 5000 euro? Ja, nou, ik, ik heb gewoon. Zij had het over de zes. En ik denk dat is al lang geleden. Dus dat is inmiddels al zeven zal zijn. Want er hebben ook inflatie en toegenomen kosten en zo. Ja, dus ja maar het zijn euro's ik... geworden, hè? Ja, euro's, pardon. Ja, sorry. <laughs> nee, sorry. Nee, dankjewel. Ja. Duidelijk, Tom. Ja. Oké, okay, nou. Ik, ik wil je bedanken voor je programma. En jij bedankt voor je bijdrage daaraan wat je kan. En uh, ik zal heel weinig bellen. Ik heb het nou één keer gedaan omdat tegen de storm niet kan slapen, mm. maar ik bel je altijd. Is hartstikke goed. Vind ik fijn. Oké. Okay. Dankjewel, Ton. En succes. Dankjewel. Doe. Dag. Meneer Scholten. Ja, ik wil even over die bijna doodervaring even vertellen. Ik heb het samen, namelijk zelf meegemaakt. Ja. Ik ben verdronken bijna. Nou ja, bijna. Ik ben, ben, ben een auto's. Ja. Ik, uh, ik was aan het zwemmen en, uh, met een collega op de Rijnvaart op Duits in Duitsland. En ik kon heel slecht zwemmen. En, uh, nou, toen dorstte ik niet terug. Nou, als je kom op, je kent het wel, je kent het wel. Nou, ik weer terug. Het was een zomeravond, allemaal mensen langs de kant. En halverwege waar onze boot lag, dus in Reinhaak. redde ik het niet meer, de sluis ging draaien. En een motorschip, dat de schroef zag ik draaien. Dus ik, werd, ik raakte in paniek. En dus ik ging eronder. Nou, mijn collega die bij me zwom. die was veel mager dan ik. was ik maar zwaar. Nou, uur omhoog. en toen hield hij me niet meer. een paar keer ging ik onder. en dan ben. nou, dat laatste. ga maar, ga maar, ga maar. en ik ging eigenlijk onder. en dan inderdaad, dan kon je in die tunnel. en dan zie je dat licht. en ik zag alles voorbij gaan. mijn broertjes, mijn zusjes mijn ouders. maar allemaal in heel blij. allemaal heel blij. Niet, niet angstig of zo. maar ik denk dat het had te maken met. zuurstofgebrek op dat moment. ik had natuurlijk allemaal energie. In het zwemmen gedaan en om weer boven te komen. Dus je bent helemaal leeg op het laatst. En dus ik zie dat gewoon als een soort. Uh, ja, hersenschat, wat in je hersens speelt. Ja. Maar ik ben uiteindelijk gerekt doordat ik een hele fijne schipper had. Die had alles klaar op zijn schip. altijd. Uh, uh, een, het uh, vaar om een draad aan te pakken in de sluizen. En die collega is naar de boot gezwommen, in het gangboord. We lagen de eiken aan, zoals ze dat noemen. En die is met die vaarhaak in het water gaan poeren. En toen zo. voelde ik die haak. En die heeft me dan in gang gesleept, omdat we in de eiken aanlagen. En zodoende. Nou, dan ja, lag ik er een tijdje voor pampers. Ja. Toen ben ik erbij gekomen. Maar ik, ik, dat is, het is, het is vijf, 40 jaar, 50 jaar geleden bijna. Nee, 40 jaar geleden. Wow. Maar ik zie het nog zo voor me. Dus ik heb te maken waarschijnlijk met zuurstofgebrek. Ja, en ja en dat, maar dat moment dat je iedereen aan je voorbij zag trekken, waren dat. Herinneringen of beelden? of? Het waren echt beelden. Ik zie mijn zusjes en mijn broers en mijn ouders zo. Ik heb het nog zo uittekend in mijn wijsreden. Ja. Maar het was blij, het was niet angstig. Het was blij, het ging heel. Nou, ik zag dat licht dan. Ik heb het ook wel een keer geschilderd zo. Om het, hmm. Van me af te schilderen. Ja. Maar het was heel blij. Dus het was niet angstig. Het is een hele mooie manier om dood te gaan. Ja, <laughs> ja zo het klinkt het wel, ja. ja. Maar zodoende heb ik dat. Uh, dat uh, ik denk, vertel het even. Ja, en later nog wel eens gaan zwemmen? Nou, ik kan nu goed zwemmen. Ik heb namelijk vroeger polio gehad. Ik heb een rare slag. En ik, ik kan gewoon niet zwemmen. Ja, ik vaar al 50 jaar. Met, uh, ik ben zeventig jaar. Ik vaar al 50 jaar. Ja. Al 40 jaar met een plezierbootje. Ik heb veel in kampen gelegen ook. Ach ja. Met een bootje. Dus ik ben een beetje bekend. Maar ik. Uh, Angstig ben ik ook helemaal niet, slecht weer ook helemaal niet. Maar ik ben heel voorzichtig altijd. Goed vastbakken, goed vastleggen. Ja. Geen risico nemen. Nou dat goed is, zo. Ik nog alleen maar als ik, als ik weet dat, er, dat ik lopen kan. Dat ja, kan precies. Nou heel verstandig. Ja. Dus, uh, nou, bedankt dat je het even doorgaf. Meen. Ja, ik luister met plezier altijd. En uh, nog een prettige rijstart naar kampen. Ja, dat komt goed, dankjewel. Ja, Tot de volgende keer. Uit. Ja, dat zal kijk ik uit. zeker doen met die storm. Ik ja in ieder geval op de weg. Nee, komt goed hoor. Ja. Oké. Okay. <laughs> Dag. Evert. Ja, goedemorgen goedemorgen Ik bel over die bijna dood ervaring dat je de leven voorbij zie flitsen. Ja. Dat, dat komt pas achteraf. hè Ik heb mijn vrachtwagen op zijn kant gelegen en ik ben op dat moment nog rustig uitgestapt ook nog en pas toen ik in de ambulance lag. Uh, ik begon het witte licht en het leven voorbij te fietsen. Niet eerder. Dat was pas toen dat de Relina af was gezakt. Oh, oh wacht even. Ja. En... Zo moment, op zo'n moment dat ongeluk gebeurt, dan sta je helemaal stijf aan de Relingen. En dan doe je een heel natuurlijke dingen en dan ga je zelf redden en naar uit eh, zien te komen, dat soort dingen. Pas toen aan het Lonzen was aan het rusten er was ook. Maar ik denk dat die brancard was gebonden toen De het pas. En wat had je? Ik had niks. Hey. dus ik heb ah, een okay. elvenkneuzingen en blauwe plekken en weet ik allemaal wat maar ik kon er gewoon uh, lopen en ik heb er niks van overhouden onderbaar okay. en, en uh, toch zag je eventjes uh, allerlei dingen aan je voorbij komen in die ambulance ja toen ik eenmaal die brankale wel ja en wat was het dan wat je zag ja het weet wel licht, je ziet gewoon je jeugd voorbij komen of zo het is wel heel, heel raar ervaring is geweest oké okay. Ik kan ook eigenlijk met niemand over praten, want niemand snapt het. Nee, ja, het is moeilijk uit te leggen natuurlijk. Was het bij jou ook blij? Dat voelde heel prettig. Ja. Een beetje zweven alsof als ik uit mijn lichaam praat. zo gevoel. Oké. Okay. Nou, dat klinkt hoopgevend. Ja. Dat... <laughs> ik weet niet wat de hoopgevend is, maar. Nou ja, dat het niet. De... Ja, er zijn toch heel veel mensen die het heel griezelig vinden dat moment dat je doodgaat. En als je dan zo achter elkaar hoort van. Nap, het was niet heel onprettig toen het een keertje heel goed misging, dan uh, dat is het toch hoopgevend om te horen. Nou, dat moment is het heel prettig, hè? maar ja, achteraf is het natuurlijk een heel griezelig idee. Ja, dat is ook zo. Dat, dat je zo je leven voorbij ziet komen en dat je gevoel dat je uit je lichaam bent getreden zo, dat is toch een heel raar idee achteraf. Nou, ik heb het ook nog nooit gehoord van iemand die, die niks had. Meestal zijn het toch, is het toch op het moment dat, dat je er heel erg aan toe bent. Nee, ja, ze zeggen, helemaal. Kneus in een blauwe plek. Ja. Het uh, had niks gebroken of wat anders, nee. Uh, Hoe kwam die vrachtwagen op zijn kant? Ja, dat is een uh, beetje een lastig verhaal. Ik We werkte toen met trailers die werden gekoppeld bij boten en treinen. Dus je pakte gewoon de trailer af van iemand anders. En die bleek achteraf niet goed uh, vastgezet te zijn, de lading. Dus ik vloog het taluut af in de bocht. Jeetje. Ja, de lading gaat schuiven en uh, de auto ging mee. Wow. Nou, dan heb je nog mazzel gehad. Ja, ik ben er nog heel goed vanaf gekomen. Ja, ja precies. Ik okay. Dat heeft en... onder andere natuurlijk met de snelheid te maken. Natuurlijk. Die was niet altijd hoog. die zal wel 40, 50 kilometer per uur gelegen hebben. Ja, dat scheelt al, ja. En het ja. feit dat je mooi op zijn rechterkant rechte komt... dus je bent alleen de cabine 2,5 meter doorgeslingerd bovenop je spullen... en dan het is ook alles. Oh. Ja, dat is een hele, hele gewaarwording. Ja, dat lijkt me niet prettig inderdaad. Nee, ik kan het je niet aanraden. Nee. En ben je nu aan het rijden? Ja, ik ben nu weer onderweg naar een tevreden klant, hopelijk. <laughs> en ben je gevuld? Ja, vol met boodschappen. Oh, nou dan weet van, ik het al. Dan rij je met boodschappen. Ja, van een hele grote gele <laughs> supermarkt. <laughs> Oké, okay, nou dan wens ik je een goede reis. Dan moet je even doorrijden want mensen willen straks uh, broodjes. Ja, nou, het groente, fruit en dat soort spullen we hebben. Dat is de eerste wat toch geleverd Ja, mensen willen sinaasappels. En goed. Ja, de, brood, de broodjes kan ik helaas vertellen. Die komen op en de bakken we af uit de die vriesen, Dus die leven we <laughs> bijna niet. Oké, okay, nou dan succes met het fruit. Ja, kom goed. Werksleven, hè? Doeg, dankjewel. Hey, Hoi. Theo. Dag, nachtzuster. Hallo. Um, ja, ik ben eigenlijk een beetje de kluts geraakt door alles wat er vanavond allemaal gezegd is. Door buitengewoon intelligente en gevoelsmatige mensen waarvan jij beweerd hebt dat dat de, het gemiddelde van de Nederlander is. Heb ik dat gezegd? Ja, ik geloof je meteen. Uh, nou, daar heb je gelijk in. Oh. Want je hebt het, je hebt het echt uh, min of meer zo gezegd. Ja. En toen dacht ik, van daar moet ik even wat van zeggen. Want alles wat reageert op mij na, is bijzonder intelligent. Dat is echt niet het gemiddelde, dat is ver boven het gemiddelde. Nou, volgens mij heb ik vannacht nog een paar uitzonderingen meer gehoord, hoor. Ja, ik bedoel, alles wat ik tot nu toe gehoord heb is een uitzondering op, ja. op dat gezegde. Want ik vond het echt uh, buitengewoon leerzame, intelligente reacties. En nou, zoals ik zeg, ik heb er veel van geleerd. Maar ik wil eerst eigenlijk een hele brutale vraag stellen voordat ik iets zeg over uh, de menselijke voortplantingsdrift. Ja. <coughs> oh, ik ben hem vergeten, sorry. Ben je de vraag uh, dat... vergeten? Nou, dat komt doordat ik AVZ heb. En dan, oh. en dan raak je een heleboel dingen kwijt... en ja. dan gaan de meeste uh, discussies de uh, mist in. En dat is dan altijd mijn schuld. Maar ik hoop dat ik datzelfde foutje nu niet meer zal maken... want het ging dus over de vraag... waarom de mens zich zo ongebreid voortplant. Ja. En ik denk dat dat komt omdat voortplanting... helemaal niets met het denken te maken heeft... maar dat het iets... Uh, gevoelsmatig is... wat voor elke diersoort geldt. Uh, dat is namelijk... de werking van bepaalde hormonen... die het bijna onmogelijk maken... voor vrouwen om zich niet voor te planten. Ja, nou, dat kan ik me wel voorstellen. En zijn we er nu uit dan? Nou, ja, bepaalde pheromonen... die het onmogelijk maken voor vrouwen... om zich niet voor te planten. Hoe zit het dan met de mannen? Want die zijn daar ook bij nodig. De mannen... Uh, willen een vrouw hebben voor de vrouw zelf. Oh. En, niet, en niet voor de kinderen. En de vrouwen willen een man hebben voor de kinderen. Oh, dus het ligt puur bij ons. Nee, nee, ik wil iemand de schuld ja, geven. Ja, nee, maar... ik hoor het wel. Ja, maar dat is helemaal niet de bedoeling. Integendeel. Uh, ik bedoel, mannen zitten op een bepaalde manier in elkaar... en vrouwen zitten op een andere manier in elkaar. En daar kunnen ze zelf niets aan doen. Dat, dat heeft niets met een keuze te maken. Uh, dat is gewoon aangeboren. Ik bedoel, mannetjes mensen en vrouwtjes mensen zijn precies hetzelfde als al die andere dieren, uh, mannetjes mensen en vrouwtjes mensen. Beetje ingewikkeld misschien. Nee hoor, maar dat vrouwen dus zich uh, vanwege die pheromonen willen voortplanten, waarom is dat? Is dat, een... dat is een aangeboren iets. Ja, maar wat waarom? Bij... Wat zeg je? Heeft dat te maken met het uh, uh, niet willen laten uitsterven van de soort? Dat, dat, is, dat is namelijk iedere, iedere diersoort aangeboren. Ja. Het gaat om het in stand houden van de soort. En dat, dat werkte uh, uh, bijzonder spreken tot voor 300 jaar geleden. Maar inmiddels zijn wij zo stomzinnig geworden dat dat nu niet meer werkt. En dat het tegendeel het geval is van de wereld die, die is zwaar overbevolkt. Jezelf zelf ook wel. Ja. Ik bedoel, we hebben eigenlijk drie werelden nodig om, om dit aantal mensen op een op een normale manier in leven te kunnen houden. Ja. En maar, we gaan gewoon door. Ja, maar maar dat, is, dat is dus een heel oud principe. En dat is inmiddels achterhaald. Maar, maar zo intelligent zijn mensen niet. We, we, we lopen achter wat dat betreft. Nee, het heeft met, het heeft met egoïsme te maken. Uh, dat is een hele mooie. Um, Proef... Uh, nou, dat is echt een hele mooie, want wat is egoïsme? Is, is kinderen krijgen egoïstisch of is niet kinderen krijgen nou, egoïstisch? eigenlijk is meer dan, uh, meer dan anderhalf kind krijgen gemiddeld, is egoïstisch. Ja, dat ben ik met je eens, maar dat is op basis van, van de huidige situatie. Ja. En, ja. En, en 200 jaar geleden, god dat principe niet. Nee. Want toen, toen was het wereld nog niet overbevolkt. Nee. Nee, maar ja, het is, ja, ik kan er zelf over meepraten, want ik heb er drie. Poeh, ja. dan ben je een overtreding ten opzichte van je eigen principes. Nou ja, ik ben er gewoon heel egoïstisch. Nee, nee, ik denk het niet. Ik denk dat jij weet hoe je kinderen op moet voeden. Nou, dat mag ik hopen. Nee, ik, denk, ik, ik, ik verwacht, als ik jou zo hoor, uh, dan verwacht ik dat jij heel goed weet hoe je ze op moet voeden. Namelijk niet met, met, met uh, dwang. Nee, nee dat, dat gaat... Gewoon ze eigen gang laten gaan en... En kijken uh, waar ze mee bezig zijn en dat al of niet stimuleren. Hey, dat, dat komt allemaal goed, maar het, het is wel anderhalf kind te veel eigenlijk. Ja, volgens de norm. Maar, maar ja. ik, ik ben een hele rare jongen. Ja. Want ik vind dat er mensen zijn die eigenlijk geen kinderen zou moeten nemen. Jezus, en dat er mensen ja. zijn die best wel een paar meer kinderen moeten, moeten nemen. Ja, maar dat blijft altijd een lastig verhaal. Ja, natuurlijk wel. Ja. Maar ik heb het altijd over lastige dingen. Mooi. Nou, dan ga ik je nog wel weer spreken, Theo. Dankjewel. Wanneer? Ja, dat weet ik niet. Als jij belt... Oh, ik heb de hele avond zitten bellen. Ja, het is maar hard werken, Ik werk, heb he? met tal van andere onderwerpen. Onder nee. andere bijvoorbeeld uh, een vraag. Ja. En die heb ik niet kunnen stellen. Nee. Nou, volgende week misschien. Volgende week bel ik je. Hoe je laat ben je mee? wakker? Bel je mij? Ja. Oh, Hoe laat ben je dat, wakker? Dan blijf ik 24 uur wakker. <laughs> nou doe dat nou maar niet. Want dan, ja, uh, dat maar ik, neem, ik neem je serieus. Ja, dat, dat weet ik. En dat hoor ik graag. Maar ik zeg gewoon volgende week bel ik je om tussen half drie en drie. Fantastisch. Oké, okay, tot dan. Heb, je een, heb, ik, heb ik je nummer? Uh, nee, maar dat wil ik nu wel ja, even geven. Blijf even hangen dan. Ja? ja Oké. Okay. Ja, ja. Dankjewel, Theo. Uh, <laughs> Moefke. Hoi. Hallo. Ja, ik wil wat zeggen over die bijna doodervaring. Ja. Ik heb uh, tien jaar gesharterd. En ja, ik uh, weet natuurlijk best wel van hoe het in de rand. Hm. En op een goed moment lagen wij in, uh, in Breskens. En uh, toen liet ik uh, s'avonds mijn hondje nog even uit. En uh, goed, het uh, was wel mooi weer en dit en dat. En zo. Maar daar is bijna 2 meter verval zoals dat heet. Dus ik ging gewoon, ik stapte gewoon de kade op. En toen ik terugkwam met het hondje. Toen uh, lazerde ik tussen de wal een schip. Oh. Ja, dat hoort niet hè? Nee. Als schip is <laughs> maar ja, het was wel uh, februari of zo. En uh, ja, februari, maart was ijs en ijskoud. En uh, ja, toen uh, blub blub blub, daar ging ze. En? En, en de denk, vraag is, ging je leven als een film aan je voorbij? Nee. Nee? Nee. Oh. Ik, ik zag allemaal hele mooie kleuren. Hm. Ik vond het heel prettig. Oh, gelukkig. Nou, dat ja, hebben we in ieder geval nee. heel vaak gehoord vannacht, ja. Ja, hè? Ja, nou, uh, dat is. Ik had op. Daarom uh, dacht ik van de moeder even op Bernd. Uh, mijn partner en uh, de buren, die hebben de grootste moeite gehad om die 65 kinderen naar boven te, te, te, te trekken. Want ik vond het heerlijk. Je had het naar je zin, daar tussen het wal en het schip. Wat dacht jij nou? Nou, maar volgens mij is het zo beter, Moefke. Wat zei je nou? Zo, volgens mij is het beter dat je er gewoon nog bent. Ja, ja, ja. ja. Al gelukkig. Ik heb het ook hartstikke naar zien. Nou, mooi. Het... Het doodgaan het is voor mij anders geworden daardoor. Ja, ja. Ook over de angst daarvoor of zo. Nou, dat is fijn om te horen. Moefke ik moet afsluiten, maar ik dank je nog even voor je verhaal. Oké. Okay. Dag. Doei, doei. Dit was Nachtzuster. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.